Voor hen is slachtofferhulp aanwezig. Shell zet vliegtuigen en schepen in... om een olieramp voor de kust van Nigeria te bestrijden. Afgelopen dinsdag ontstond een lek... toen een pijpleiding tussen een productieplatform en een olietanker brak. Sindsdien is ruim 6 miljoen liter olie in zee gestroomd. Met vijf vliegtuigen en twee schepen wil Shell voorkomen... dat de vlek het vasteland van Nigeria bereikt. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger. Minima rond 4 graden. In de ochtend eerst nog lokaal een bui...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 Op een fractie van een honderdste centimeter. Samenballing van tonnenkoppigheid en luchten vol geknuffel. En dat allemaal in dat nietige, nietsige eitje. samen met dat petitere zaadje. Het soortelijk gewicht, uitgedrukt in zuchten van verlangen. angstvallig de moeder inhouden. Toekomstige ouders die soms niet durven te geloven dat ze toekomstige ouders zijn. En daarna plotseling schrikken dat ze ineens geen toekomstige ouders meer zijn. Een precisiewerkje was ze. Met een reuze pincet in elkaar gezet. Ze heeft ogen van uitzonderlijk soortelijk gewicht. Waar alles in zit. Het vliegen door de lucht. Het landen op de grond. En dat ze ineens in het leven stond. Een precisiewerkje dat schatert. Een lucky shot. Vroeg onder de deken. En morgen vroeg weer op. David Mulder was dat, uh, dichter, schrijver, kunstenaar En die heeft een gedicht gemaakt over mijn dochter uh, Wij hebben net even zitten praten, als u op Facebook kijkt Facebook.com en dan uh, Kazaluna en CRV Zeg ik dat allemaal goed? Ja, Kazaluna en CRV Dan, dan ziet u een foto waar David en ik tegenover elkaar zitten En uh, ik, ik zit daar een beetje te vertellen Ik hang wat onder uitgezakt, dat doe ik normaal nooit hoor, dat is toevallig het is echt een momentopname. Ik zit altijd heel rechtop. En, uh, en nee, ik zit daar te vertellen. En het grappige is, jij zit daar met zo'n ouderwetse uh, typemachine. Ja. Tweevingerig systeem, hè? Jij uh, bent ja. niet echt uh, met tien vingers bedreven aan typen. Ook niet heel snel, moet ik zeggen, trouwens. Het typen, Maar het was wel heel knap dat jij, uh, terwijl ik wat zit te vertellen... Jij zit gewoon zinnen te al, Dat gedicht te maken. En het is onherroepelijk, hè? Zo'n ouderwetse machine. Alles wat er staat, dat uh, blijft er ook staan. Na nou, een schrijffoutje kan soms nog nou, wel eens uh, een wegwerken. Ja, je hebt een hele beetje typisch gebruikt, inderdaad. omdat ja. het ding niet helemaal meewerkte. Ja. Maar het is wel knap dat je zo'n gedicht maakt. en je weet nog niet hoe het gaat aflopen. Want het verhaal is nog niet, als, nog niet eens afgelopen. Ondertussen wel dat gedicht aanmaken. Ja. En er staan ook heel veel dingen in die ik niet gezegd heb. maar die toch kloppen. Ja, grappig is dat, hè? Dat is apart. Ja, vreemd genoeg zeggen, want ik doe dit dus vaak op festivals. Uh, dan zit ik met mijn uh, typemachine ergens en dan kunnen mensen gewoon bij me komen om hun verhaal te vertellen. En dan maak ik er een gedicht over. En ja, dat mensen vaak uh, ontzettend uh, verbaasd zijn van ja, hoe, uh, hoe kan het nou dat dat daar op papier staat? Want dat heb ik niet gezegd. Ja. En ja, ik denk dat het wel komt doordat ik... Uh, ik pak hem er even bij me. Ja, pak hem maar. Dat mag ik ja, hem is voor jou. Ja, Hij is voor jou. Heb je hem ondertekend? Nee, dat maar dat wil ik best wel doen hoor straks. Straks, ja. ja. Oh, je hebt wel met een potlood wat verbeteringen aangebracht. Nou ja, ik zat hier net te wachten en ik had niks te doen. Dus toen ging ik <laughs> toch nog eventjes wat, uh, wat dingetjes veranderen. <laughs> ja, en ja, wat er staat over toekomstige ouders die niet durven. enzovoort. Dat ze toekomst, en dan daarna plotseling schrikken dat ze ineens geen toekomst. Dat is, dat is, maar misschien heeft iedere ouder dat, maar dat klopt heel erg. Mm -hmm. En uh, ja, mooi. Knap is dat, zit. Goed, dat is, dit heet uh, Poesie Escribano. Hè? Ja wat jij doet. Uh, waarom heet het zo? Nou, omdat je in uh, Latijns-Amerika... daar heb je in grote steden op het Centrale Plein... daar zitten mannetjes en vrouwen ook, denk ik... Uh, achter een tafel met een typemachine. En als je niet kan uh, lezen of schrijven... maar je wil wel een brief sturen naar... Uh, ja, naar je moeder of naar een verre vriend... dan ga je daar naartoe, je vertelt je verhaal... en die persoon die, die helpt je met het schrijven van die brief. En wat ik doe is het verhaal van mensen aanhoren... en het vertalen naar poëzie. Dus je ja. krijgt eigenlijk je eigen verhaal weer terug. Maar uh, vaak is het ook zo dat mensen naar me toe komen... die zeggen van nou, ik heb een bericht voor iemand anders... en uh, dan maak ik daar een poëtische vertaling van... en dat, uh, dat kunnen ze dan opsturen naar die persoon. Ja, grappig zeg. Um, maar je zit hier eigenlijk... Om een ander project dat jij doet, want 2011 was voor jou een bijzonder jaar, bijna afgelopen. Daarmee is ook een kunstproject waarmee jij begonnen bent in januari 2011, bijna afgelopen. En dat heet uh, het Turfproject. Mm -hmm. Wat is dat? Wat houdt dat in? Uh, dat is dat ik een jaar lang al mijn dagelijkse bezigheden heb geturfd. Uh, het hele jaar 2011. Um, eigenlijk alle kleine, nietzeggende, banale handelingen die een mens op een dag doet, die heb ik uh, geboekstaafd. Die heb ik genoteerd en uh, in mijn computer gezet. En dat gaat uiteindelijk resulteren in maart uh, 2012 in een tentoonstelling. En die tentoonstelling die zal weer voor een heel groot gedeelte bestaan uit uh, statistieken. Ja, leuk, gezellig. Ja. Leuk. Naar, naar, naar, naar stijgende en dalende lijnen kijken. Ja. En waar ga je dat doen? Waar komt die tentoonstelling? In uh, Kunstliefde in Utrecht op de Nobelstraat. Oké. Okay. Ja, en er, maart. En er komt ook een boek, toch? Dat boek, dat, uh, dat zat in de planning. Ja, ik moet even kijken of ik dat allemaal nog voor elkaar bok. Want het is wel allemaal heel veel. Maar uh, misschien maar, komt dat te zijn de tijd. Kan, kan ook nog een maandje later. Precies. Maar wij zaten net dus te praten. En toen kreeg jij een glaasje water. Ja. Een bekertje wa water eigenlijk. En toen pakt hij opeens een papiertje. En dat ligt nu ook daarnaast jou. En dan ging je dat even opschrijven. Mag ik dat papiertje even zien? Ja, kijk maar. Want even kijken hoeveel... Want je doet allerlei dingen. Dus betalen verplaatsklusjes, verplaatsen, verplaatsingen, dus wat ik met de fiets heb gereden, oh. wat ik met de auto heb gereden, zoals je kunt zien. Overplaatsen oh, de... en klusjes zijn twee Ja, worden. het is soms een beetje moeilijk leesbaar. Als je het niet, uh, ik ken dat uh, dat papiertje natuurlijk heel goed. Huishoudelijk werk, ja. Vrije tijd, ja. Drinken, eten, WC, plassen, poepen, douchen, bellen, sms'en. Ja. Hoeveel sms'jes stuur je op een dag? Nou, dat wisselt natuurlijk heel veel. Maar uh, dat zijn er dan ongeveer een stuk of drie, denk ik, gemiddeld. Of ja, drie à vier. En zoveel krijgt er waarschijnlijk wat meer binnen dan dat ik er uh, verzend. Ja. Ja. En, en gevoel staat er ook bij. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is wel eentje die een beetje erbuiten valt, vind ik. Maar ik vind hem wel heel leuk om te doen. Eigenlijk elk uur van de dag, tenminste als ik eraan denk... dan noteer ik in een cijfer tussen de 1 en de 10... Um, hoe ik me voel op dat moment eigenlijk mijn welbevinden... Maar als ik eraan denk. Ja, dus kijk hier kun je zien. Vandaag uh, heb ik er. Uh, om acht uur s ochtends heb ik eraan gedacht. En toen uh, tussen negen en tien. en tussen tien en elf niet. En uh, daarna weer wel. En, uh, maar als je ja. dat bijhoudt, moet je er toch altijd aan denken? Ja, maar dat is niet zo. Nee. <lacht> <lacht> Spijt me zeer. <zin. lacht> maar, maar betekent dat dan ook dat je wel eens een glaasje water vergeet? Nee, dat, tenminste, dat, dat kan natuurlijk heel goed. Maar uh, ik heb het gevoel dat ik, dat, dat ik die dingen niet vergeet. Want kijk, dan is het echt een handeling die gekoppeld is aan iets wat je moet doen. Ja. En vaak kan ik ook nog wel denken van, hé, hey, maar wacht eens eventjes. Nu staat er dat ik uh, al drie uur geen water gedronken heb. Maar dat klopt niet, want toen ik uh, bijna op de bus ging, toen heb ik al water gedronken. Oké, okay, dat was tussen drie en vier. Oké, okay, nou dan moet daar nog een weetje komen te staan. Dus ik heb het best wel goed dichtgetimmerd eigenlijk. Die was je dan even vergeten, maar daar kom je later vanzelf weer achter. Ja. Um, nou we gaan straks nog even kijken wat er nog meer allemaal geturfd is de afgelopen jaar. Eerst uh, ga ik even zeggen dat jij David Mulder bent. Hè, want dat ging net misschien een beetje snel. Je bent tot, uh, tot kwart voor één te gast in Casa Luna. Uh, als u uh, nu zit te luisteren, kunt u misschien ondertussen... als, als dat de techniek dat toelaat, ook even naar onze website... casaluna.ncrv.nl Want daar is een filmpje over David te zien. Uh, en uh, als u dat morgen doet, naar deze site gaan... dan kunt u dit gesprek uh, nogmaals beluisteren. Of als u het nu niet helemaal redt om het af te luisteren... kan u dat dus morgen doen op die uh, website... casaluna.ncrv.nl casaluna En dan hebben we ook nog de Facebook-site van Casaluna... waar nou ja, die foto van dat, uh, dat dichter dus op staat. En volgens mij komt er nog een andere foto op. Ik weet niet of die er al op staat? Nee, die komt straks. Uh, later, later komt dat. Goed, um, ja, uh, eerst maar eens even luisteren nu naar het antwoordapparaat... dat gisteren is ingesproken door Guilaine Plag.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 Heb je een idee? Nou, ja, kijk, het, het grappige is dus dat uh, het er niet om draait... om te zien van, goh, wat, wat voor bijzondere dingen komen er allemaal voort uit uh, een jaar lang turven. Maar dat het eigenlijk uh, erom gaat dat, uh, uh, dat een leven, een mensenleven, ook maar gewoon een mensenleven is. Maar dat, uh, kijk, daar kan ik je wel wat vertellen over de achterliggende gedachten. Ja, van nee, nee, nee, want we nee? zijn nu bij die vraag van Guylaine. Het dus kan er wel niet om gegaan zijn, maar die vraag ging er wel ja, over. Ja, die vraag die gaat er natuurlijk wel over. Nou, wat... Kijk, heel veel dingen die ik doe... die weet ik natuurlijk al dat ik die doe. Dus dan ja. sta ik niet ontzettend verbaasd. Maar uh, wat wel, wel grappig is om te zien... is dat ik dus bijvoorbeeld echt gewoon... een stuk of drie keer per dag... Uh, bij mijn ex uh, aan de deur sta. Omdat uh, ik met mijn kinderen ben... En uh, dan zijn ze weer iets vergeten of ik ben iets vergeten of ik moet iets ophalen of uh, kleding of een knuffel of, uh, die ze mee moeten nemen naar bed. En uh, ja, dat vind ik, want ik hou, hou dus echt bij van uh, de, de, waar ik naartoe ga, van waar naar waar. En dan zie ik dus dat ik heel vaak uh, daarover de vloer ben. Dus je ziet je, je, je ex nu vaker, vaker dan toen jullie nog getrouwd waren? Nee, niet vaker, maar wel heel erg vaak. Maar ik ben er ook wel vaak als ze er niet is hoor, want ik heb de sleutel. Oh, ja. Dat is nog een goede verstandhouding zo te horen. Ja, prima verstandhouding. We weten waar alles ligt en ja, zo. Ja, want we weten nu dat jij een ex hebt en ook dat je kinderen hebt. Dus. Ja. En hou je ook bij wat zij doen eigenlijk? Of, of wat je nee, met, nee, met, met hen doet. Nee, ik heb toen ik. aan het eind van vorig jaar heb ik een paar pilots gedaan om erachter te komen wat eigenlijk haalbaar was om te, te turven en niet. En ja, dan moet je op een gegeven moment wel keuzes maken. Want als je te veel hooi op je vork neemt, dan, uh, dan kan je het niet meer afmaken. Dan wordt het gewoon te veel. Dus ik heb het moeten beperken. De dingen die ik met hen doe, die, die komen wel voor in het project. Dus uh, dat ik gewoon heel vaak om uh, tussen acht en negen richting school fiets. Ja, dat uh, krijg je dan uh, te zien. Ja. En, en heb ik nou goed begrepen dat je ook af en toe een maandproject uh, hebt? Ja. In de maand februari zag ik op de website, was er een bijzonder project? Wat was er in februari? De Scheten en Boeren. Dat was toch niet in februari? Ja, volgens mij stond dat okay, het nou, zo. Oké, nou maakt raar. niet uit, maar die heb ik inderdaad bijgehouden. Ja. Maar dat doe je dan maar één maandje? Dat doe ik dan één maand, ja. Omdat als ik, ik dacht, dat was toch ook wel verrassend wat je daar ontdekt? Ja, maar? dat was... Nou, goed dat je het zegt. Dat was... Ja, nee, <laughs> daar, dat daar was hartstikke verrassend. Beginnen. Nou, echt waar. Ja, het wordt meteen een scheet- en boerenverhaal. Maar ja. ja, je hebt dus eigenlijk gewoon niet door hoeveel scheet je laat. Ik dacht van, nou leuk, te ja, gaat een maand... voor jezelf, hè? Jeugd, zeg ik. Ik praat niet voor mezelf. Ja, nee. <laughs> ook voor jou. Nee. Dat je uh, denkt van oké, okay, leuk, dacht ik, hè? dacht ik. Ik ga die, die scheet en boeren bijhouden. Nou, dat zal er dan zo'n eentje per dag zijn of zo. Want dat is eigenlijk waar ik me dan bewust van ben. Maar en dan zag ik ook dat ik in die eerste dagen van die maand inderdaad niet zoveel streepjes had staan. Maar naarmate je er bewust van wordt, uh, merk je, je gewoon op. En dan blijkt gewoon dat je er echt gewoon. Nou, ik heb dagen dat ik er wel, wel 60 laat of zo. Echt waar? Ja, maar dat zegt toch niks over mij? Uh, nee, zegt niks over jou. Nee, daar heb je wel gelijk in eigenlijk. Ja, pas op. Ja. Voordat we al wel conclusies gaan trekken die niet kloppen. Maar, maar en waarom doe je dat dan een maandje? Omdat het heel intensief is. <lacht> <lacht> Misschien zou het voor jou niet zo intensief zijn. Eén keer in de drie weken een keer uh, noteren ja, dat precies, je een scheetje gelaten ja, ja. hebt. Zoiets denk ik, ja. Ik, denk dat, oh, ik zou daarmee beginnen, geloof ik. Ja. Maar... Um, en, en dan, dan doe je dat allemaal, want dat wilde je wel net gaan uitleggen. Uit, uh, want het is er niet om begonnen om uh, allerlei dingen over jezelf te ontdekken. Uh, maar om bij te houden, zei je? Nou, kijk, we, we, waar het mee begonnen is... is da, dat ik uh, een fascinatie heb voor dat soort dingen. Omdat uh, mijn vader, toen ik kind was, toen uh, deed hij heel veel aan hardlopen. Hij liep echt, uh, ik geloof, drie keer in de week hard. En hij was er overgegaan om zijn hardlooptijden op te noteren in een boekje. Ja. En toen ik uh, jong was, toen... Uh, ja, toen kon ik daar echt gewoon hele tijden lang door dat boekje bladeren. En dan zag je gewoon alleen maar kolommen, kolommen met cijfers, cijfers, cijfers. Alleen maar tijden. Ja. En ik raakte daardoor gefascineerd. Omdat ik dacht van ja, dit zijn uh, eigenlijk alleen maar nummertjes. Maar tegelijkertijd is het ook... Uh, een weerslag van een leven. Want als je er wat langer naar keek, dan kon je zien: van nou, daar voelde hij zich waarschijnlijk niet zo goed, want dan werden de tijden veel langzamer. Of uh, daar uh, was hij geblesseerd, want dan heeft hij een hele tijd niet gelopen. Dus ik raakte gefascineerd dus door het verhaal achter de cijfers. En toen ik bedacht om, uh, nou, dit, dit project heb ik wel als kunstproject bedacht. Maar ik denk dat het ingegeven is door die, die ervaring van, uh, van vroeger. Omdat bij, mij, bij ons thuis lagen vroeger overal uh, achterkanten van enveloppen... waar dan uh, lijstjes met cijfers op stonden. Daar was mijn vader weer iets aan het bijhouden. En je wist nooit echt waar dat dan over ging. Maar dat ja. slingerde door het hele huis heen. Maar dus dat was de aanleiding. Waarom ja. is het trouwens kunst en niet wetenschap bijvoorbeeld? Omdat uh, er een tentoonstelling van komt. En ik uh, ook... Um, met dit project uh, vragen probeer te stellen aan de toeschouwer. Want uh, wat ik me afvraag is... Uh, in hoeverre is dit wat ik aan het doen ben... nou heel erg veel anders... van iemand die uh, op Twitter zit en die uh, een, uh, een tweetje plaatst... waarin die zegt, van, nou, ik ga even naar de bakker, want het brood is op. En dan kom ik terug, maar dan ben ik zo weer terug. Ja. Of iemand die op Facebook zegt, van nou, ik ga even mijn kleren aantrekken... en dan ga ik naar mijn werk toe, ik heb helemaal geen zin. Uh, in hoeverre is dat nou eigenlijk wezenlijk anders dan wat ik doe? En? Ben je daar al achter? Nou, ik dacht dus eigenlijk dat ik uh, dat gegeven van... Um, vinden dat al je wederwaardigheden publicabel zijn... dat gegeven dacht ik uit te vergroten met dit project. Maar toen was ik toevallig... Was ik, nee, niet toevallig. Ik dacht van, laat ik eens eventjes kijken... hoeveel een hardcore Twitteraar nu eigenlijk op, uh, op Twitter zet... Mm -hmm. En toen ging ik ook eventjes op mijn uh, aantekenvelletje uh, kijken hoeveel keer ik iets noteer. Nou, dat is uh, tegen de 80, ja, rond de 80 uh, keer per dag. Maar een, uh, een goede twitteraar, die haalt dat ook gewoon. Die twittert 80 keer per dag? Ja, ik heb degene die uh, in mijn bestand zit, die, uh, die, waarvan ik weet dat hij voortdurend mijn hele beeldscherm voor, vult. Heb ik gewoon echt alleen de 24 uur uh, die daaraan vooraf waren gegaan. Heb ik geteld? En die had, uh, ja, bijna 80 tweetjes had hij uh, gepost. Ja, ja. Die doet niks anders meer. Die doet heel weinig anders. Maar dat bewijst me weer. Dat ik. Uh, nou ja, goed, in, ik wilde antwoord geven op je vraag: waarom is dit kunst? Omdat ik um, eigenlijk vraagtekens probeer te zetten. Of de, probeer de bezoeker van de tentoonstelling uit te dagen na te denken. over de vraag: waarom wil ik zo graag alles uh, aan de buitenwereld kenbaar maken wat ik doe? Ja. Waarom wil ik mij profileren? Wat is daar de functie eigenlijk van? Ja. En, en waarom heb je deze vorm daarvoor gekozen? Om nou, alles bij te houden? Dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ik heb geen andere vorm bedacht. <laughs> ja, nou ja goed, ik denk dat ik het bedacht heb, omdat ik die, uh, dat verleden heb van een dan vader die vader. alles bij. En ik vind het sowieso fascinerend. Uh, er zijn heel veel mensen die dat kom ik nu achter, die dat soort dingen blijken te doen. Maar, maar ik heb een vriend die, uh, um, die heeft dat zijn hele leven gedaan. Die heeft het hele leven opgeschreven wat hij gedaan heeft die dag. Niet, niet zo gedetailleerd te zijn, ja. maar het schrijft drie of vier dingen op. Als je dan. Uh, uh, wil weten wanneer iets ook alweer was, ja. dan, dan weet hij dat altijd. Ja, dat, dat is geweldig, man. Ik zat net uh, in de taxi hier naartoe. Een hele aardige jongen, we waren in gesprek... en uh, hij vertelde dat hij elk jaar naar uh, Istanbul uh, rijdt met de auto. En uh, dat hij uh, dat bijhoudt in een boek precies van uh, hoe laat hij daar aankomt... hoe lang hij over die etappe doet, waar hij even gaat rusten... hoe lang, waar de werk aan de weg is en zo. Dus hij heeft gewoon echt een schrift met alleen maar data over de reis. Uh, Hilversum, Istanbul. Ja. Vind ik vind ja. nou, het Er stond in, in vrij Nederland niet zo lang geleden een uh, artikel dat er, dat er echt een trend gaande is. Hè? Dat mensen steeds meer data over zichzelf bijhouden. Nou, dat is ja. eigenlijk wat jij ook een beetje zegt. Dat heet Quantified Self. Mm -hmm. uh, dus mensen die willen weten wanneer ze onder stress staan. Bijvoorbeeld hoeveel calorieën ze verbranden. Uh, dat heb je met dat hardlopen ook vaak. Hè? Uh, welke afstand ze op een dag lopen, hoeveel stappen ze zetten, waar ze zijn geweest. nou Dat soort dingen. Ja, sommige dingen doe jij dus ook. Daar zijn ze voortdurend mee bezig. Er zijn steeds meer mensen mee bezig. Ze willen alles over onszelf weten. Waar zou dat vandaan komen? Um, nou, ik denk omdat de mogelijkheid daar is... dat mensen ook erop attent gemaakt worden dat ze het uh, kunnen doen. Ik denk dat van alle mensen in de wereld... iedereen zichzelf toch altijd nog het allerinteressantste vindt. <laughs> Inclusief jijzelf, uh, volgens mij. Hier kan je het niet onderuit komen. Uh, met die scheten kwam ik nog wel. Weg, ja, hè? ja, vond ik wel. Dat ik mezelf het interessantst vind. Nou, wel het belangrijkste. Het interessantst, weet ik niet. Nee? Oké. Okay. Ja, nee, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Ja, dat zou, daar moet ik wat langer over nadenken. Maar. Ja, je nee, bent in, in ieder geval de meeste bezig, bezig met jezelf. Ja, precies. Meer dan dan met belangrijk, ja, nee, dat is waar. Dat ja. is absoluut waar. Ja. Maar, dus maar ik heb helemaal niet zo die neiging om dingen op Facebook te zetten. Ik ben, zit er sinds kort wel op. Ja. Um, maar ik zit er nooit wat op. Ik ben een hele saai. Facebook, je mensen die mij. Uh, hebben toegevoegd of zo. Of, uh, die, die hebben er niks aan. Nee, die hebben je later ook weer gewoon weggedaan. Ik weet niet of uh, ze dat doen. Kan je dat zien? Nou ja, je kan toch zien hoeveel uh, vrienden je hebt. En dan als dat minder wordt, dan zijn er blijkbaar mensen afgehaakt. Oh, oké. Okay. Oh, daar moet ik eens op letten. Ja. Nee, dat, heb ik, dat doe ik ook niet. Nee. Maar goed, uh, wat was de vraag ook alweer? Oh ja, waarom die mensen dat allemaal doen, al die dingen van zichzelf? Omdat ze zichzelf zo belangrijk of interessant vinden. Dat, dat is wat jij zei. Nou ja, in ieder geval wel uh, ben je zelf de, de belangrijkste persoon in je, in je leven. Ja. En uh, ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden... om zich daar dan in te verdiepen, eerder dan uh, in iemand anders. Maar goed, je kunt toch dingen over jezelf uh, ontdekken... zonder dat je dat meteen aan de rest van de wereld wilt laten zien? Ja, inderdaad. Maar want, ja, ja, dat... Ja, dat zijn trouwens twee dingen, want ik, ik had het over die data bijhouden over jezelf. Maar ja. dat Facebook vervolgens, ja. waar zou dat vandaan komen, dat mensen opeens alles over zichzelf willen vertellen. Bijvoorbeeld dat ze naar ja. de bakker gaan, zoals ja. jij net zei. Nou ja, ik denk dat uh, in vroeger tijden... dat iedereen natuurlijk ook die, die behoefte had... om zichzelf te profileren. Iedereen die wil zich profileren... en die, die gaat proberen om door middel van... Uh, wat andere mensen van hun denken... een soort persoonlijkheid op te bouwen... en een goede, een goede naam te krijgen. En ik denk dat uh, toch in vroeger tijden... als jij zo iemand was die vertelde... over uh, elk wissewasje wat je gedaan had... dat je dan op een gegeven moment in een gesprek wel gaat zien... dat iemand een beetje gaat gapen of wegkijken of op zijn horloge kijken. En dat je gaat denken van... Oh, wacht, misschien moet ik even gewoon ook vragen hoe het met die anderen gaat of zo. Ja. He? Ja. En kijk, dit is, dit is een hele rare manier van, van communiceren. Want uh, als je op Twitter iets post, je, je gooit het gewoon de lucht in. En iedereen die het wil, die mag het gaan lezen. Maar je hebt niet echt een duidelijke ontvanger. Dus er ja. zit ook geen rem meer op. Niemand gaat jou corrigeren van joh... Nee, maar er zijn wel reacties mogelijk natuurlijk. Er, er zijn mensen, wel reacties Mensen zeggen wel van, oh wat leuk, wat Ja, een precies. Foto, nee, maar het is gewoon al, ja, allemaal leuk. Allemaal leuk. Ja. Er is, volgens mij gaat niemand zeggen van... Uh, Hé hey joh, ik wil ook wel eens een keertje wat van iemand anders lezen. Dus wil jij gewoon eventjes wat minder uh, op Twitter zetten, alsjeblieft? Want niemand heeft er echt last <laughs> maar je van. Ik kan het, je hoeft het toch niet te lezen. Nee, nee ik kan het niet te lezen. Oh ja. En uh, wat zet jij zelf? Want jij hebt zelf ook een Facebookpagina, zag ik. En je twittert. Ja, wat, wat doe je nou, daar? Ja, zelf? Ik dacht wel van als ik het dan uh, bepaalde vragen over wil stellen en het wil becommentariëren, dan moet ik er op zijn minst ook zelf op zitten. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, dan kom ik erachter dat ik toch wel ongelooflijk kritisch ben. En uh, denk van, nou. Uh, ...is dit eigenlijk wel de moeite waard om uh, gewoon maar uh, in de ether... ...oh nee, het is niet de ether, hè? Over de kabel te ja. gooien. Ja, en <laughs> ja. Dus, dus doe jij daar heel voorzichtig mee? Ja, doe ik ontzettend... Dus je zet er niet veel op? Nee, nee, ik, doe, ik zet er niet zoveel op, nee. Maar ja, goed, het komt ook omdat ik er natuurlijk best wel een beetje een mening over heb. Hè, ik zeg wel van, ja, ik wil er vraagtekens bij zetten... ...maar ik vind het soms ook wel uh, dat ik denk van... ...ja, wa waarom moet dit eigenlijk allemaal gedeeld worden met de rest van de wereld? Ja, dus je vindt het gewoon stom... Af en toe. Ja, dat is gestombe. Ja. <laughs> toch nog even weer naar die, die data die je over jezelf bijhoudt. Want je zei, het is niet echt gebeurd om iets over mezelf te ontdekken. Maar ja, het is een kunstproject en ik, uh, ik wil het bijhouden. dat komt in allerlei statistiekjes en grafiekjes terug. Ja. Op de tentoonstelling. Um, maar ja, je zat toch wel iets. Want ik bedoel, je gaat er toch wel wat mee doen verder ook? Of, of is het alleen maar. Uh, in, in kolommetjes zetten en dat, dat was ja, het dan kijk, weer. Ja, kijk, het zijn van die dingen, dan kom ik er op een gegeven moment achter, want dan neem ik op hoe lang ik onder de douche sta. Ja. En dan zie ik dat ik gewoon eigenlijk, ja, als ik niet echt haast heb, dat ik gewoon altijd wel een kwartier onder de douche sta. Nou, dat is eigenlijk niet iets wat ik, uh, wat ik graag van mezelf zie. Maar, slecht voor het milieu. Het is ja, slecht voor het milieu en uh, het staat ook een beetje lapswanzig eigenlijk, alsof je niks uh, beters nee. te doen hebt. <laughs> En uh, ja, daar kom ik dus nu ook achter dat ik gewoon van al deze categorieën, hoe onbeduidend ze ook zijn, dat ik bij elke categorie wel een bepaalde uitkomst heb hoe ik het liefst uit de bus zou komen. Echt hoor? Echt een voorkeur. Bij, ja. bij water drinken ook? Ja, bij water drinken denk ik van, nou, volgens mij is het wel, uh, wel cool om gewoon uh, veel water te drinken. En niet uh, de hele tijd frisdrank. Ga je dan ook meer water drinken als je Ja, nou, dat is dus het goede dat ik het een jaar doe. Omdat het valt niet vol te houden om uh, zo'n soort imago ding een jaar lang te doen. Hè? Ja. Zoals het me ook, weet je wel, het lukt je dan wel een week of twee weken om korter te douchen. Maar als je dat niet echt ja. vanuit jezelf wilt, dan lukt dat gewoon niet. Dan duurt dat te lang. Dan denk je, ja, een jaar lang... Uh, zo vroeg telkens uit die douche weer. Ja. Dat lukt niet. Ja, ik, moest, ik moest laatst een keer ook bijhouden wat ik, wat ik at op een dag. en zo. Dat beïnvloedde het wel een beetje. Maar dat was maar één week. Ja. Maar het is waarschijnlijk waar dat als je dat een jaar doet... Maar als je zo een maand uh, boeren en scheten bijhoudt... Dan kan ik me voorstellen dat je ja. het probeert te... De verleiding met... is wel groot om er dan eens een keertje eentje niet uh, te durven. Ook al omdat je soms... Of, of niet te doen. Niet te doen, ja. Ja. Ja, dat kan ook. Maar ja, dat vind ik zo ongemakkelijk. Ja, dus je, dus je, dus je, maar je, je turft altijd eerlijk? Ja, ja, ik durf altijd eerlijk. Dat, dat, dat heb ik mezelf wel voorgenomen. Van ja, anders dan is het gewoon echt een waardeloos kunstproject, vind ik. Ja. Maar en straks weet iedereen dat dus over jou? Ja. Als je, je dit in tentoonstelling bent, kunnen we dat uh, allemaal uh, achterhalen. Mm -hmm. Is dat ook eng? Nou ja, het valt wel mee. Want het zijn dus echt, uh, ja goed, ik heb die scheten, nou ja, vooruit. Maar dit zijn verder allemaal best wel onpersoonlijke dingen... He, van hoeveel ik drink en hoeveel ik eet en hoeveel ik bel en zo. Ja, wat ik wel grappig vind... Kijk, ik moet mezelf hierin wel behoorlijk blootgeven. Want daarmee kan ik pas iets bewerkstelligen. Bijvoorbeeld wat ik kan uh, laten gebeuren, hoop ik... is dat de bezoeker zich bewust wordt van zijn neiging tot uh, oordelen. Of uh, neiging tot vergelijken. Hoezo een neiging tot oordelen? Nou, omdat ik denk dat uh, je als persoon eigenlijk heel snel geneigd bent om iets in te delen in goed of slecht. En kijk, Facebook, dat, dat is echt iets revolutionairs vind ik... wat tot nu toe nog nooit gebeurd is. Namelijk dat je nu door middel van het drukken op een knopje... van het duimpje, like button... dat je dus daadwerkelijk kwantificeerbaar maakt... in hoeverre iemand het leuk vindt wat je doet. En dat is werkelijk in, voor het eerst in de historie van de mens... dat je echt kunt tellen of iemand, het leuk vindt, of iemand het leuk vindt wat je doet. Tot nu toe moesten we het doen met gewoon een oogopslag of als iemand hard moest lachen dan dacht je van nou misschien is het wel grappig maar ja misschien lachte die ook wel om iets anders en nu kun je dus echt tellen en je kunt dus ook vergelijken wat ik op een gegeven moment merkte. Want ik word me heel erg bewust wel. En dat is niet een mooie kant van mezelf. Maar die kom ik dus wel heel erg tegen. Omdat ik er zo op aan het letten ben. Yeah. Dat ik dus uh, daar ook heel erg mee bezig ben. Ik schrijf voor een site. En daar kun je uh, schrijven we stukjes over. Uh, voor mensen die willen leren. Uh, om boeken te schrijven. En daar je on, als je dan zo'n blogje geschreven hebt, dan kunnen mensen daaronder kunnen, uh, op een duimpje klikken. Kunnen ja. ze zeggen of ze het leuk vinden of niet. En ik was eigenlijk compleet ontspannen met het feit dat ik daar stukjes voor schreef. En ik vond het allemaal prima en leuk. Tot ik er dus achter kwam dat die mogelijkheid er bestond. Ja. En toen zat ik voor die computer. En toen ging ik ineens kijken bij al die blogs van mij kijken hoeveel ja. mensen uh, het geliked hadden. Maar dat was nog niet eens het ergste. Want wat ik vervolgens ging doen, was ook nog kijken bij al die andere mensen... die ook blogjes schrijven op die site. Of die er meer men, hadden. Of die er wel misschien meer of minder hadden dan ik. En dan zat ik echt heel gejaagd, zat ik dat proberen te achterhalen. En ik zag mezelf daar bezig achter die computer. En wat ben ik nou in godsnaam mee bezig? Was je een beetje populair? Uh, nou ja, gewoon gemiddeld. Ja. ja. Ik zie trouwens dat één persoon onze foto leuk vindt. Lisbeth Kouwenberg ja, dat is dat. een beetje lastig, want jij staat er ook Ken op. Jij dus, die? Ja, anders zou het er meer zijn, waarschijnlijk. Nou, nee, maar ik weet dus niet waar, of die, uh, waarom die persoon die foto leuk vond. Hè? Oh, wacht even. Moet ik delen met jou die, uh, die credits? Ik hoor dat, uh, ja. Oh, ik moet verfrissen, maar dat doet oh. hij natuurlijk weer niet bij mij. Maar Lisbeth is het, vindt het een, een leuke foto. Ja, zes personen vinden dit leuk. Zes personen vinden dit leuk. Vindt het een leuke foto? Ik Kijk, zou dat iedereen dan ook willen aanraden om even te gaan kijken. Ja, ja, dan, maar dan, dan, dan ben je light. blij, zes personen. En dan het eerste wat bij mij ook gebeurt is van ja, maar hoeveel mensen luisteren er eigenlijk? Hé, hey, wacht even. Ik ken, uh, ik ken er twee van. Ja, <laughs> ik ken ja, er twee. Maar dat is toch ook mooi? Dan Daniel. telt het eigenlijk weer niet. Hè? Tim, onze technicus, vindt het ook wat ja. aardig. Van hey. Wat? Nee, maar heb je dat dan ook, dat als mensen je kennen, en ze doen op like button, dat het dan iets minder waard is? Ja, want ik doe ook wel eens like, terwijl ik denk van ja. Nou ja, dat Als we onbekende zijn, dan, dan denk ik wel van. Dan is het echt boven elke twijfel verheven. Ja, ik heb nog nooit iets geliked van onbekende volgens mij. Nou goed, en even een, een ander ding. Want handen heb je ook een tijdje bijgehouden? Ja, dat was een van de eerste, ja. En, en hoeveel handen schud je zo op een dag? Nou, dat wisselt heel erg. Kijk, ik zit op voetbal en we hebben de gewoonte om voor de wedstrijd elkaar allemaal even de hand te geven als we in de kantine aankomen. Ja, dan zijn het tegelijk dertien uh, of zo. Ja. Yeah. Uh, maar ja, dat komen ook. Kijk, ik ben zelf niet zo heel formeel uh, persoon. Dus uh, soms zijn het er ook heel weinig. Ja. Yeah. Maar wat het leuke van die uh, categorie was, was dat ik ook ging bijhouden hoe die handen dan aanvoelden. En, ja, precies. Uh, ja, dat vond ik zo mooi. Van, ja, sommige mensen die hebben dan een klamme hand... en anderen weer een hoekige of een, een knokige of een vlezige hand. Een droog, vlezig, ja. klam, sprokkelig. Dat vond ik een beetje een gek woord bij een hand. Sprokkelige hand, ja. Ik kan me wel heel goed bij iets voorstellen. Dat je echt <laughs> denkt van nou, als ik te hard knijp, dan uh, hoor ik krak. Oké. Okay. Oh, ja, een zemige hand. <laughs> een gehoekte hand. Ja. Die kon je allemaal krijgen. Wat is een gehoekte hand? nou ja dat even doen? Oh, Zo. Dat is niet echt ja, gezellig. Dus voor radio is het niet echt goed. Uh, nee, dat is een afstandelijke hand. Er zit lucht tussen de handen. Ja, ja, ja, ja vreselijk. Het is geen goede hand, nee. nee. Goed, we gaan even naar wat muziek. Want ja, we gaan ook een, een, een muziek draaien. Dat is ook weer een leuk project. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, dag... Hoe heet ze? Eendagsliedjes. Eendagsliedjes. Eendagsliedjes. Wat is dat? Nou, dat uh, is uh, het concept dat ik afspreek met iemand uh, die ik ken die uh, ook muziek maakt. En dat we gewoon uh, niks voorbereid hebben. En dat we dan in één dag een nummer componeren en het ook opnemen. En dan, uh, ja, in een dag of in een middag moet het klaar zijn. Zo, en wat gaan we nu horen? Uh, nu, dit is een nummer dat heb ik samen met Peter gemaakt. Dat is een vriend van me. En uh, dat heet... Uh, hoe heet het ook weer? Mij te lang. Mij te lang heet het. Ja, ja wacht Ik kom er zo op. Te... Ik ja. merk wel dat nu ik de hele tijd naar die likes zit te kijken... dat ik de hele tijd wegkijk bij jou. Hè? Of gewoon weer meer likejes zijn. Dat is helemaal niet goed voor zo'n gesprek. Nee. Maar Peter en jij hebben dat gemaakt. Jullie komen ja. dan een dagje bij elkaar. En waarom, waar ging dit over? Hoe, kwam dit, hoe is dit ontstaan, deze tips? Nou, we, we begonnen natuurlijk om eventjes een kopje thee te drinken... en uh, boterham te eten. En toen hadden we het over uh, dat je bij de wereld draait door... dat die bands dan maar uh, eigenlijk één couplet en een refrein mogen zingen. Dat we dat zo stom vonden. En toen uh, besloten we een nummer te maken over iemand uh, die eigenlijk alles te lang vindt duren. Die nergens geduld voor heeft. Ja, uh, we staan op acht likes trouwens. Ik hou de bestand even bij. Maar we gaan even ja, kruisen. Ja, ja. <laughs> mij te lang. Kijk mij nou zitten als een bokser in de hoek. Mijn ogen en mijn haren in de war. Ik is meer te vertellen. Haal die lamp uit mijn gezicht. Vraag het maar aan de man met de gitaar. geef je mijn aandacht echt zo lang als ik kan en misschien. Ik hoorde je voicemail voor de helft Ik ben heus niet ongeduldig, ben ook gek op de natuur. Ik heb niet voor niets al die forma's. Ik maak s'avonds over uren. Ik ben de beroerdste niet, maar dit duurt mij te lang. Dus kom to the point nu. De hele dag, nee, ik ben van tijd en tijd is geld. Er was een programma, ik keek alleen het eerste half uur. Het ging, geloof ik, over hetzelfde. Ik ben heus niet ongeduldig, ik ben ook gek op de natuur. Ik heb niet voor niets al die diploma's, ik maak s'avonds half uren. Ik ben de beroerdste niet Ik kan een goed niet wel waarderen Maar niet meer dan goed met een refrein En dat moet het dan wel zijn ik Geef je mijn aandacht echt zo lang als ik kan En nee, misschien een stukje langer dan Ik neem deel aan je uitput de hele dag Ik ben heus niet ongeduldig Ik ben ook gek op de natuur Ik heb niet voor niets al die niet Plotseling eind, want anders zou het liedje ook te lang duren. Dat vonden wij wel. Mooi. En dat gebeurt dan allemaal in één dag. Hoeveel heb je er al? Uh, volgens mij een stuk of zes, zeven. En steeds met iemand anders samen? Steeds met iemand anders, ja. moet wel zeggen dat ik nu wel een beetje door mijn uh, muziekmakende vrienden heen ben. Dus, uh... Uh, als je ze allemaal nog een keer doet, kun je een cd uitschrijven? Oh, dat zou wel leuk zijn, hè? Gewoon nog een keertje doen. Ja. ja. Ah, maar... En nu hebben we al een beetje ervaring met elkaar. En, maar, en, en dat lukt altijd in een dag en liedjes Ja, joh. Maar het is zo mooi. Ik hou er heel erg van. Want het is net als met uh, dat gedicht hè, wat ik maak. Ik moet het op dat moment doen. En het is ook geen kwestie van dat het niet lukt of zo. Het moet gewoon gebeuren. En dat, uh, ja, dat zet de boel zo op scherp. Vind ik heel erg leuk. Dus ik heb wel eens... Uh, met, uh, met Ton Herman was dat... Dat we begonnen en dat we echt niet lekker op gang kwamen. En dat ik echt dacht van... Oh man. Ja, zo dadelijk dan... Uh, ook al wordt het niks. Het hoort wel bij het project dat ik het wel op... Uh, op mijn website zet. Dus als het een, een stom liedje is, dan gaat het ook gewoon door. Ja, dat vind ik dan wel. Ja. Dat moet dan ook. Dus toen maakte ik me wel even zorgen, maar toen op een gegeven moment toen kwam er één ingeving van een bepaald deuntje met de piano, een bepaalde groove, en toen woef, ja, toen ging het. Maar het is een mooi moment. Het is toch, ja, als er iets op het spel staat, ik hou er wel van. Ja. Want je, hebt, je doet wel aparte dingen, hè? Het... Ja. Nou ja, ik ben iemand die, die niet goed is in voorbereiden. En uh, als het klaar is, dan ben ik ook, denk ik altijd van nou, dan moet het ook klaar zijn. Dus ik regel het ook wel voor mezelf dat ik dat soort klussen dan uh, doe. Ja. Nou, klussen noem ik dit niet. Het is gewoon een hobby. Maar uh, ja, ik vind dat heel erg leuk. Want wat wil je eigenlijk met die projecten, met, met, met je leven? Wat, wat, wat drijft jou? Uh, nou, die projecten, het is gewoon op zoek gaan naar uh, de plek waar ik me het meeste thuis voel. En dat is uh, creërend. En uh, ja, ik heb blijkbaar nodig dat er uh, wat druk op staat. Maar de plek waar je het meeste thuis voelt? Ja, de plek. Als in uh, niet een, uh, een fysieke plek, maar wel een, uh, een plek om te zijn uh, in de tijd. En, en, jij, en, en jij creëert... Het beste als het onderdruk druk moet. Dus bij zo'n gedicht ja. moet het te plekken. Ja, dan vind ik het in ieder geval het allerleukste. Ik kan, bedoel, ik heb uh, drie romans geschreven en echt elk van die romans, daar zit echt meer tijd in dat ik gewoon een beetje suf naar dat beeldscherm zit te staren of weer andere dingen ga doen dan dat ik daadwerkelijk aan het schrijven ben. Het is zo aanlokkelijk om dan toch eventjes, oh wacht even, het is hier vies, ik ga even een, een lapje over de tafel heen halen of zo. He, dus het is iets wat ik graag wil. En tegelijkertijd loop ik er ook voor weg. En dan probeer ik het gewoon zo voor mezelf te regelen... dat ik, uh, dat ik niet weg kan. En dan, uh, ja. dan vind ik het fijn. Want dus ook nog drie romans geschreven. Ja. En, maar daar, daar is de druk dan minder groot? Uh, nou, die... die Kijk, op het moment zelf is de druk minder groot. Want als je dan zegt van nou, vanmiddag even niet. Nou, oké, okay, dan komt dat boek misschien maar een middag later uit. Dan, hè, zo kan je dan redeneren. Het is niet meteen uh, van levensbelang. Terwijl als ik daar op een festival zit... en iemand heeft me net verteld uh, over uh, dat haar vader gestorven is... en uh, wat verband ze met hem had. En ze wil binnen tien minuten wil ze een gedicht. Ja, ja dan uh, voel ik echt wel verantwoordelijkheid... om daar uh, iets heel erg moois van te maken. En dan uh, ja, kom je in een soort flow of uh, ja, gemoedstoestand. Die, uh, ja, soms dan zit ik op festivals waar keiharde muziek is en uh, allemaal mensen lopen en zo. En daar kan ik me daar volledig voor afsluiten. Dan ben ik in een soort kokon. Uh, ja. Maar, maar creëren is dus belangrijk. Die ja. druk is belangrijk. Waarom is creëren belangrijk? Nou... Goeie vraag vind ik dat. Want ja. um, ik, uh, ik... Uh, nou, ik... <laughs> Als ik eerlijk ben, dan denk ik ook dat het heel erg te maken heeft met uh, de waardering die ik daar uh, uiteindelijk voor ga krijgen. Hè, als ik zeker wist dat uh, niemand mijn romans hoe dan ook zou gaan lezen... dan zou ik het waarschijnlijk wel uit mijn hoofd laten om daar uh, anderhalf jaar uh, elke dag uh, op te gaan zitten ploeteren. Maar hoeveel mensen lezen dat? Nou Zonder. ja, ah, dat weet je van tevoren niet. Maar achteraf gezien zijn dat er dus ook niet uh, bij veel geworden. Maar uh, dat weet je van tevoren niet. Is dat genoeg? Hoeveel, hoeveel ongeveer? Uh, nou ja, die eerste twee romans die zijn nog wel redelijk verkocht. Ik denk dat er daar wel uh, over de duizend van... weet ik ook niet. Weet je niet dat weet ja. ik nooit precies. Maar mijn laatste roman, daar is echt totaal geen aandacht voor geweest. En uh, die heeft ook waardeloos verkocht. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is verschrikkelijk. Daarom ben ik ook gewoon dit jaar niet aan een roman bezig. Ik kon gewoon niet opbrengen ook. Ik dacht, ik ga iets totaal anders doen. Nu heb ik dit turfproject bedacht. Gewoon beeldende kunst. Ik, ik, ik was er helemaal klaar mee gewoon. En waar zit hem dat dan in? Ja, uh, blijkbaar wil ik toch... Uh, een, een leespubliek en wil ik wel contact maken... middels mijn schrijven met mensen die, die er kennis van nemen. Ja. En dan is het nog vervelender bij boeken publiceren... dat mensen die schaffen dat aan in de winkel waar je niet bij bent... en die nemen dat mee naar huis. En die gaan dat zitten lezen waar ze maar willen. En je, je merkt er eigenlijk niks van. En in die zin is het eigenlijk veel leuker om uh, één op één... tegenover iemand te zitten en je ja. leest het gedicht voor... en je ziet meteen wat voor impact het heeft... Die, die laatste roman, die ging trouwens over... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik er maar heel klein beetje in gelezen heb. Want ja. dat, dat, dat is gewoon praktisch onmogelijk. Maar uh, over identiteit, ja. uh, bestaansrecht. Mm -hmm. Zijn dat belangrijke thema's voor jou zelf ook? Dus? Ja. Want, want daar ben je eigenlijk ook mee bezig. Als je je helemaal bijhoudt en, en, en jezelf zo laat zien. Hè? Ja. Je eigen ja. identiteit. Ja, dat loopt als een rode draad door, uh, door mijn boeken heen. En ook door dit turfproject uh, project Van, Je moet jezelf laten zien. Want daarmee uh, zorg je eigenlijk dat je zeker weet dat je eigenlijk wel bestaat. Um, als je iets hebt meegemaakt. Maar is dat nou echt zo? Of is dat een mooi zinnetje? Nee, dat is echt zo. Dat is bewezen. Ja? Nee, Moet ik, je zelf nee ik vind dat. Kijk, als je, hier, ik ben op vakantie met mijn vriendin. We lopen in Ierland. Prachtig mooie wandeling. En er, er gebeurt iets indrukwekkends. En ik loop daar en ik merk gewoon dat ik uh, in mijn hoofd uh, aan het nadenken ben van als ik thuis kom... Hoe, in wat voor bewoordingen ik er dan over ga vertellen. En dat ik eigenlijk de mate waarin ik die gebeurtenis... en die wandeling waardeer, laat afhangen... van in hoeverre ik het uh, zodanig kan presenteren aan mijn vrienden thuis... dat zij ja. het ook tof vinden. Dus je vergeet geni te genieten bijna? Je vergeet te genieten. Je ja. geniet. Ik geniet dan. Maar ik merkte tot mijn schrik... dat ik bezig was met... ja toch door ogen van andere mensen mijn eigen leven bezien. Dat is het waardeloze van Twitter. Ik ben op een gegeven moment op Twitter gegaan. Vooral ook omdat ik dacht van ja, ik kan het niet maken om het niet te doen. Maar dan gebeurt er zoiets als dat er uh, bij mij in de wijk valt op een gegeven moment de straatverlichting uit. Hmm. En ik heb dat één keer eerder meegemaakt en dat vond ik echt heel gaaf. Want het is pikken donker in de wijk en die, uh, die uh, ramen die zijn heel mooi uitgelicht. En de mensen die op straat lopen, dat zijn echt schimmen. Dus ik ging meteen naar buiten toe, genieten van dat de straatverlichting was ja. uitgevallen. En wat ik verdomme dus vervolgens aan het doen ben, is dus die hele wandeling lang <laughs> proberen binnen 140 tekens <laughs> te, beschrijven. te beschrijven wat een toffe gast ik eigenlijk ben, dat ik gewoon oog heb voor zo'n mooi detail en dat andere mensen mij dus cool vinden. En vergeet ik volgens eigenlijk om te genieten van wat waar het in eerste instantie om te doen was. Doe me een beetje denken aan die Japanners die op vakantie altijd overal foto's van nemen en dan thuis gaan bekijken hoe het eruit zag. Ja, misschien als je het dan ziet op Twitter of op Facebook en je ziet heel veel likejes dat je denkt van ja, ja. het was toch leuk. De, ja, precies. En, en, ja, precies. Dat is, dan is het bewezen. Je, ja. je schrijft in blogs en daarin gaat, of je schrijft blogs, daarin gaat het ook regelmatig om aandacht. Bijvoorbeeld als je zo'n ping in de computer hoort dat je meteen gaat kijken of er weer wat leuks geschreven is. Ja. Aandacht is dus heel belangrijk, want het blijkt ook wel dat je die reacties op Twitter belangrijk vindt. Ja, ik ben op een gegeven moment op die gedachtenstroom terechtgekomen. En dan ga je ook alles herkennen van waar het zo is dat, dat, dat ik daar uh, heel erg gevoelig voor ben. En dan ga ik ook kijken van, ja, waarom zijn... Ga je de berichten van andere mensen proberen in te delen in verschillende categorieën? Je hebt mensen die uh, proberen iets uh, verstandigs of iets grappigs te zeggen. Andere mensen die proberen iets te vertellen wat ze gedaan hebben... Uh, waaruit blijkt dat ze heel uh, tof zijn... Andere mensen die gaan dingen uh, vooruit tweeten die andere mensen over hun geschreven zijn, maar die, die lovend zijn. Dus ja, die op ja. die manier proberen om ze. En je bent gewoon eigenlijk, zijn mensen de hele tijd, ze zijn een beetje hun eigen spindokter. Ze zijn de hele tijd bezig om hun eigen... Maar, maar het ging nu even over jou. Jou en aandacht. Ja, maar dat loopt door elkaar heen. Dat loopt door elkaar heen. Ik bedoel, ik signaleer gewoon maatschappelijke dingen in de maatschappij en ja. ik omdat ik ze bij mezelf herken ga ik kijken van is dit een trend die ik bij anderen ook zie. En ja. Dat, dat en, door... en bij jezelf ook. Maar wat ik ja. mag voor, want je bent gescheiden. Is dat meer geworden sinds je gescheiden bent? Dat ik uh, aandacht van anderen belangrijk vond? Ja. Nee, nee, dat is altijd zo. Altijd zo geweest? Altijd zo geweest. En is ook bij iedereen zo, denk ik Ja. Ja. Nee, maar de een heeft er wel meer nodig dan de ander. denk het ook. Maar ik denk dat uh, mensen in de prehistorie een uh, hoofddoel hadden in het leven. En dat was overleven. En ik denk dat de hedendaagse mens overleven, dat is geen kunst meer. Dat kan iedereen. Ik denk dat being liked, dat dat het grootste doel van de mens is in zijn leven. Hm. Nou, ik ga eens even zeggen wat we straks gaan doen. Hè? Want we, we maken straks plaats voor het hoorspel Het Bureau. En dan is om twee minuten over in Casa Luna weer terug. En dan ga ik praten met luisteraars. En dan zeg ik vrij eenvoudig wat ik deze keer wil weten. Wat is het laatste dat u over uzelf op het internet hebt gezet? Bijvoorbeeld op Facebook, op Twitter, waar dan ook. Oh, ik dacht het laatste wat u ooit op internet zou zetten? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Ook leuk. Misschien mag, uh, belt iemand daar ook over. Maar wat, wat is het laatste dat u uh, over uzelf op het internet hebt gezet? En waarom heeft u dat gedaan? Als u wilt bellen, dan kan dat naar 0800-1121, 0800, 121, 0800 Mailen kan naar casaluna.ncv.nl, casaluna.ncv.nl. En Twitter is een beetje ingewikkeld, want als je gaat twitteren... is dat het laatste dat je op internet gezet hebt. Maar dan doen we even het een na laatste in dat geval. Dus wat is het laatste dat u op internet ge hebt gezet? Hashtag Casaluna. We zitten op... volgens mij 13, 13 likes en ook al wat... Uh, en vijf reacties hebben we al. Dus kijk, reacties? We hebben vijf reacties. Laat zien. Uh, even allemaal kijken. Ik, ik wil nog even Daniel Klaas bedanken. Ook, want die heeft ook een likeje gedaan. Hij heeft niet gemaild geloof ik. Uh, die, iemand schrijft uh, dat dat, dat zitten van mij... Dat dat, je, dat dat op regelmaat duidt. Uh, even kijken. Iemand zegt, jullie zitten toch in een gezellige studio? Ja, we zitten daar in een grote ruimte. Dat was voor de uitzending. Nu zitten we in een studiootje. Ehm... Uh, ja, Typex. Iemand zegt zie ik daar inderdaad een oude type ja, in. Hoor. En, en Typex. Ja, dat is waar ja. Ik zei al, waar, waar haal je dat vandaan tegenwoordig? Maar dat gaat ook allemaal weer via het internet. Zo, zo ja. handig, uh, David Mulder, ik dank je wel voor je komst naar Cazalouna. Heel graag, veel succes met dit project. Ik ben benieuwd wat er daarna om nog komt en wat er verder is. Um, via onze site kunt u ook op die van hem komen: casaluna.ncrv.nl. Wij gaan even plaatsmaken, ik zei het al, voor het hoorspel, uh, het bureau. En dan zijn we om twee minuten over één bij u terug. En als u wilt bellen, dus over het laatste dat u op internet hebt gezet, kan dat naar 0800 1121. Tot zo om twee over één. Dag. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat jij jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 35, 1961.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 En de afspraak was dat er nooit over het geluwe gesproken zou worden. En dat ging heel goed. Maar toen de keren met Kassemis, toen de knecht naar de woonde, dat neum de Rooms het kindje wiegen, toen was het weer zo bar en het was zo koud en sneden, dat de baas die zei: Zou je die levering bedden bleven aantonen? Maar de knecht ging toch. En de volgende dag zei je: Baas, ik ga.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 Ik ken dat verhaal. Van dat meisje? Nee, van die Romeinse knecht. Dat staat bij Heuvel. Oh, dat kan best dat mijn vader dat van Heuvel heeft. Dat ze zoiets last en schreef het in zijn schrift. Zijn die verhalen van uw vader? Waarin in dit schriftsteel is van mijn vader. En dat had hij gelezen? Dat schreef hij dan over. En u zelf? Hebt u zelf wel eens wat over kabouters gehoord? Eerdmannekes. Nee, zulke dingen vertellen ze hier niet. En dwaallichtjes? Och,